In het noorden van Irak zijn bij twee aanslagen zeker twaalf doden gevallen. Bij de aanslagen in de stad Tal Afar raakten meer dan vijftien mensen gewond. De eerste bom was verstopt in een auto die geparkeerd stond bij een druk restaurant. Toen de bom was ontploft gingen veel mensen naar de plek van de aanslag om hulp te verlenen. Op dat moment blies een zelfmoordterrorist zich op. Sinds de laatste Amerikaanse troepen Irak in december verlieten is het geweld in het land opgeleid. De afgelopen maanden zijn meer dan 200 mensen om het leven gekomen.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 De regeringspartijen CDA en VVD hebben geen behoefte aan een discussie... met minister Schuls van Haag over de problemen met de wissels. De winterse omstandigheden op het spoor hebben tot veel meer problemen... met wissels geleid dan de minister de Tweede Kamer heeft gemeld... zou blijken uit een evaluatie van de NS. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen opheldering over die cijfers. De regeringspartijen, CDA en VVD, zijn niet opgewonden over de discussie. De Kamer wilde niet meer weten dan welke wissels gezorgd hebben voor verstoring van de dienstregeling. En die informatie hebben we gekregen, zegt CDA-woordvoerder Haverkamp. En dan het weer vanuit het westen regen. Middagtemperatuur gemiddeld rond de 7 graden. Vanavond trekt het regengebied naar het oosten. Vannacht klaart het overal op. De minima liggen rond de 1 graad boven nul. Morgen is het eerst zonnig, maar daarna trekken er weer buien over het land. De temperatuur ligt net als vandaag morgen rond de 7 graden. ANBB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar al 78 kilometer file. Het regenachtige weer zorgt voor wat meer drukte dan anders op een woensdagavond. De meeste vertraging rondom Utrecht. Wat langere files op de A10-ring Amsterdam van rijden tussen Ostdorp en Amstel Business Park over 9 kilometer. Op de A13 en A-Rotterdam tussen knopende Prins Klausplein en Af het Berk van roodreis 9 kilometer. Daar was heel even de linkerreis op dicht na een aanrijding. En als laatste de A15 in Rotterdam richting Gorkum tussen hendrik ido ambacht en Siedrich west 6 kilometer. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?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 de week van maandag tot en met donderdag. via VPRO voor één week. Radio Nieuwsport. Dat kan één keer en nooit weer. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO, zoals u hoorde, vanuit het jubilerende perscentrum Nieuwsport. Waar Ger en ik gaan praten met twee buitenlandse correspondenten die al jaren hier in Nederland wonen en werken. Dat is allereerst Helmoet Hetzel, hartelijk welkom Helmoet, wij kennen elkaar en tutoyeren elkaar. Hij is al 27 jaar correspondent in Nederland voor kranten in Eigenlijk alle, alle duitstalige Duits Duitsstalige landen, precies. Duitsland natuurlijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. En zelfs het Duitsstalige deel van België. Soms. Soms, ja. Soms, ja. Klopt, ja. <laughs> Radio Eupen is dat, hè? Oh, ja, okay. De Belgische Rundfunk. <laughs> de Belgische Rundfunk, ja. En uh, Malgorzata Boskarczewska zij is een Poolse, hartelijk welkom ook. Je was correspondent voor de Poolse krant Jetspopolita. Dat nu niet meer, maar je bent nu hoofdredactrice van polonia.nl En dat is? Dat is de website van de Poolse gemeenschap in Nederland. Okay. En bent, en, en, goedemiddag. En je bent wel hoe lang in Nederland? 31 jaar. Oh, oh, oh, oh. Zata, uh, zijn het boeiende tijden om correspondent te zijn in Nederland? Nou, ik denk dat het wel. Voor uh, bepaalde correspondenten zijn boeiende tijden. Maar ook. Uh, hoi, daar hoor je mee. ook bij? ja. Nou ja, kijk, ik ben eigenlijk niet correspondent dat ik niet uh, uh, berichten naar, naar Polen stuur. Tegenwoordig gebeurt het omgekeerd. De Poolse Pers uh, belt me de uh, afgelopen drie, drie, drie weken continu op om, uh, om te vragen wat is hier handen in, in Godsnaam in Nederland, met ja. die PW-website. Wat, ja. wat zeg jij dan? Nou, ik moet dat uitleggen. Uh, wat Wilders uh, en uh, zijn consorten hebben. Maar wat zeg je dan bijvoorbeeld? Hoe begin je met zo'n uitleg? Nou, allereerst moet ik uitleggen wat is de positie van Wilders. Men snapt niet dat uh, men denkt dat hij in coalitie zit. Dus ik moet uitleggen dat hij eigenlijk informele. Uh, partner is, mm -hmm. uh, omdat uh, gedogen valt niet uh, uit te leggen in het Pols. Dus nee. informele uh, partner. En nou is de discussie in Nederland of dat overkomt, die uitleg. Want zij begrijpen dat niet en jij legt het uit. En als jij dat uitgelegd hebt, dan, dan snappen ze het ook. En dan weten ze dat hij niet regeringsverantwoordelijkheid heeft... maar dat hij wel gedoogt. Of zeggen ze achteraf, ja gelul, volgens nou, mij hoort hij gewoon bij de regering. Kijk, voor Polen is het uh, op dit moment niet zo belangrijk... Uh, wat precies de positie van Wilders is, omdat... Uh, uh, veel belangrijk is het grote nieuws wat Wilders uh, heeft aangereikt met, uh, uh, met, met de meldpunt uh, uh, waarin Nederlanders worden gevraagd om uh, Oost-Europeanen, waaronder Polen, uh, uh, um, uh, aan te melden met ja. alle klachten. Maar Ik daarom hoop, moet je het domineert. uitleggen natuurlijk. Daarom moet je steeds uitleggen, die positie van hem omdat hij steeds met dit soort kunstjes komt. Ja, nee, oké, okay, maar men wil ook precies weten wat is hier in Nederland handen, in Nederland als zodanig. En natuurlijk over Wilders uh, verhalen uh, we wat, wat, wat, wat achter geven, maar met name wat is in godsnaam hier. Helmoet, daarover inderdaad dat is in Nederland aan de hand van dit, hè, dat polen -meldpunt. Dat heb je natuurlijk ook aan, aan jouw klanten moeten uitleggen. Maar denk je dat dit een incident is? Of staat het echt voor iets structureels wat hier al een tijd bezig is? Ik denk dat het is heel structureel is. Nederland is een heel structurele politieke en maatschappelijke verandering aan het ondergaan. En dan kan je wat verschillende eiken. Ik De eerste was de moord op Pim Vertejn. Nu, in dit jaar tien jaar geleden, uh, 6 mei 2002, is Pim Vertejn vermoord hier. Dan kwam de moord op Theo van Gogh op 4 november 2004. En er zijn twee politiek gemotiveerde moorden geweest. En die hebben natuurlijk het hele land ontzettend in de grond vestigd. En ik denk, uh, sindsdien sind is Nederland ontzettend veranderd. En uh, die veranderingsproces, die zie je gewoon als buitenlands correspondent, die schrijf heel veel over. mijn analyse is eigenlijk... Het wordt meer en Niet. meer. Een, Wat een wilde vraag, ja, ik, ik vragen? Ja, het wordt meer en meer een navelstaarderei in de bolder. Dus Nederland richt zich meer en meer naar binnen, is bezig met zichzelf. En het Buitenland wordt voor Nederland altijd maar kleiner... en Nederland wordt voor Nederlanders altijd maar groter. Mm -hmm. Maar precies het tegenoverstellen is in de Europese Unie en de wereld het geval. Dus Nederland reageert op een veranderde wereld... en een veranderende maatschappij in het land zelf. En merk je voor de kanten waar jij voor schrijft... merk je aan de lezers uh, uh, of ze daar belang in stellen... hoe ze daarop reageren, dat er verbazing is? Kan je het uitleggen in jouw stukken? Ja, dat kan ik wel en dat doe ik ook. Dat is mijn, mijn, mijn job eigenlijk, mijn uitdaging... wat ik als Buitenlands correspondent moet Maar krijg je ooit reacties? Ik krijg reacties. Ja, dus, dat toch heel zeg maar, het Nederland in dat hele positieve Nederland in Mach, wat Nederland vooral in Duitsland heeft, dat is uh, heel sterk veranderd. Dus Nederland was altijd het land van de vrijheid, alles mag, alles kan, het land van de tolerantie. En nu uh, begrijpen de Duitsers ook meer en meer, ook de Oostenrijkers en de Zwitsers en de Luxemburgers, dat uh, die, die spreekwoordelijke Nederlandse tolerantie in feite Unverschilligheid onverschilligheid is geweest. Na. Onverschilligheid is de Nederlandse tolerantie. Mm. Dus even wegkijken wat die andere doet, zich niet bezighouden met dat wat die andere doet, en ga maar je gang als je me niet lastig valt. Dat was de Nederlandse tolerantie. Ja. Waar Nederland alles altijd zo trots op was. Die dat... schellen zijn van de ogen gevallen. Die schellen zijn van de ogen gevallen. Ja. En het Nederland-imago, denk ik, ook in het, in het buitenland, tenminste voor, in die landen voor die ik schrijf, kan ik het wel goed beoordelen, denk ik, is de laatste, zeg maar tien. Ja, toch wel negatiever ja. geworden. Hoe schrijf jij hierover? Want je kunt abstracte betogen en analyses houden, dat doe je niet. Hoe behandel je dit soort dingen? Maar dat kan ik uh, gewoon in eerste instantie kan ik met abstracte analyses uh, houden uh, uh, doen. Maar je kan het natuurlijk ook in concreto doen, dus gewoon met een. Konkret gefallen, so als was mal go schon nüt bei mit paar mit dem Melbünd von von das was ja ein hell hot Item ein hell belangreich Unterwerb, um das alle zu lächeln und da der in Feite in, de, in in in weiter lobtet kommt er darauf näher, dass hier da eigentlich abrupter äh, Diskriminatie. Mhm. Na da er doch eigentlich um, dass die Kronen bald of bepaalde mensen die van bepaalde landen komen... Ja, die willen gewoon aanhalingsteken zwart zeg maar, maken. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet zeggen, oké, okay, die Polen, die Duitsers... of die Roemenen of die Bulgaren. Ja. Dat gaat veel te ver. Ja. Malgo Sata, uh, als uh, het niet gaat over die Polen-meldpunt... dat raakt natuurlijk jouw land Polen heel sterk... Je bent hier al veel langer. Wat, waren, wat zijn nou de onderwerpen hier in Nederland, politieke onderwerpen bijvoorbeeld, waar Polen echt in geïnteresseerd waren? Wat voor verhalen kon jij toen het nog de andere kant op ging dat jij naar Polen verhalen stuurde? Wat kon je daar kwijt en waar werd op gereageerd door hen? Nou, en, uh, Polen was altijd geïnteresseerd in uh, euthanasie. Uh, dit soort onderwerpen, uh, homobeleid, uh, drugsbeleid. Dat waren alles dus alles waar Nederland zo vrij in was? Precies, dat waren items, dat waren belangrijke onderwerpen. Maar Nederland is, als Helmoen zei, 2002 totaal veranderd. Het is een metamorfose ondergaan. En uh, vanaf dat moment uh, de belangstelling van Nederland is totaal uh, afgenomen. Uh, men... ja, afgenomen echt? Natuurlijk, natuurlijk. En uh, met die arbeidsmigratie uh, die is begonnen uh, per 1 mei 2007 van Polen en uh, Bulgaren en Roemenen naar, naar Nederland. Die imago is alleen verslechterd. Mm. En uh, dat komt helaas steeds terug naar die website van PBV. Dat is echt een uh, zeer forse uh, klaap in het imago van Nederland. Nederland staat niet meer als een uh, tolerant land in Polen. Uh, dus niet... Meer als xenofoob. Een uh, land waarin... Die uh, meldpunt wordt niet gezien als, als een racistisch en discriminatorisch uh, uh, punt. Men wil dat hier niet uh, erkennen, Men ontkent dat zelfs dit. En minister-president Rutte wil geen standpunt uh, daarin uh, nemen. En dat ja. neemt men zeer kwalijk. En dat kan ik niet uitleggen waarom hij dat niet doet. Krijg je ook meer het verzoek om verhalen te maken... over uh, de positie van Polen in Nederland, de behandelingen en dat, dat soort zaken? Ja, natuurlijk, een continu platgebeld door alle. Media in Polen. We zullen weten wat is hier handig. Uh, uh, hoe reageren Polen daarop? Hoe geen Nederlanders daarop. Wat doet de regering? Waarom doet die dit en niet? En uh, ja, dat is een proces. Die duurt al vijf jaar. Uh, sinds opening van de arbeidsmarkt 2007. Polen worden steeds uh, krijgen nieuwe etiketten geplakt. Eerst waren ze uh, speakers, dan waren ze uh, dronkenlapen en overlastveroorzakers. Dan waren ze Tweede Turk en Marokkanen die willen ja. integreren. En het laatste jaar heeft minister Kam van Sociale Zaken nog een nieuwe etiket opgeplakt. Namelijk dat Polen zijn uh, welvaartstoeristen. Die komen hier alleen uh, sociale bijstand pikken. Ja. En nu kreeg Wilders uh, uh, website aan. Uh, Merk jij dat persoonlijk? Word jij zelf anders bejegend? Uh. Nou, ik, ben, uh, ik heb vorig jaar ben ik wel uh, uh, uh, verdacht van een diefstal van een, uh, van een lepel in een uh, kasteel de Haar, uh, Haarzuilen. Ik zat te lunchen met mijn Poolse collega. We spraken vrolijk Pools. En uh, kwam een uh, personeelslid En uh, die riep tegen mij. Waar is de lepel? Ah. <laughs> en ik snip, eerst ze, snapte ik niet wat ze bedoelde. Ik moest ik even nadenken. En toen, en, ja. en toen dacht ik. Ja, dat bedoelt ze. Waar is die lepel? Waar hebben we ze die lepel verstopt? Ja. Nou ja, En daarna begon ik. Wat mijn Poolse landgenoten hier. Uh, uh, vroeg ik hem via website. Polonia.nl. Om al die gevallen van slechte behandeling van, uh, van Polen bij mij te melden, dat, dat ging zeer moeizaam. Maar de aanleiding daarvoor was dat een sociaal-cultureel planbureau hier kwam met een rapport in september uh, uh, Polen in Nederland en daar stond aangegeven dat een derde uh, van Polen voelt zich gediscrimineerd En niemand ging daarop in, niemand onderzoekt uh, wat gebeurt bij de migranten discriminatie dat is overlast We hebben alleen Nederlanders. Maar hij praat niet over problemen die migranten hebben, Polen hebben. Heb jij en... heb ook het idee dat de Nederlandse pers, een beetje terug te brengen tot de pers, dat de Nederlandse pers daar eigenlijk ook niet voldoende over schrijft? Correct. Ik heb bijvoorbeeld een uh, um, open, open brief gestuurd, uh, gepubliceerd in de Volkskrant, 14 uh, uh, februari. Uh, uh, gericht aan Nederlanders en aan de minister-president in de Volkskrant. En ik heb daar aangegeven wat hier handen is. Ik heb drie gevallen genoemd van slechte behandeling. Waaronder die ver, ver, uh, geval van mij. Maar ook een uh, collega van mij, een Poolse, heeft mij gebeld en verteld... dat ze uh, is in Amsterdam uitgescholden door een kindje, Jusit. Uh, mm. Omdat ze in Nederland sprak met haar eigen kind, die mm. Pols is. Ja. En een ander geval is, uh, ik kreeg meldingen van, van mensen die uh, autobanden worden doorgepreegd. Mensen worden eruit, worden kapotgeslagen. En met dit verhaal in de volkskant heeft men niks gedaan. Uh, en ik probeer aandacht te vragen, maar ik kreeg uh, uh, nu no op het rekest. Maar ik ben blij omdat vanavond Deutsche Welle, Duitse Televisie... komt met een reportage over, over Nederland. Oh Helmoet, je yes, stond al te popelen. Maar ik ja, niet of absolute. je dat ook wilde vertellen. Ja, nee, ik wil iets anders vertellen. Ja. Ik, ten eerste kan ik heel goed meeleven. Ik uh, heb echt empathie voor, voor Malkosja, wat ze net vertellen als Poolse. Maar als Duitser heb ik nu een heel, juist een heel andere ervaring. Maar meestal is het precies omgekeerd. Vertel. Als ik nu terugkijk, 25 jaar geleden... ben ik hier in Nederland heel anders bekeken dan nu. Dus uh, het Duitslandbeeld en het, uh, de verhouding tussen Nederlanders en Duitsers... Is nog is nooit zo goed geweest als nu. Dus nu was, word ik hier dan? bijna op handen gedragen. Maar dus, hoe verklaar je dat? Omdat uh, dus, uh, de Nederlandse-Duitse betrekkingen... zo goed zijn op dit moment. Niet alleen op politiek en diplomatiek niveau... maar onder elkaar ook, menselijk. Dus uh, er dus, uh, zijn nog nooit zoveel Nederlanders... in Duitsland op vakantie, van 3,3 miljoen per jaar. Omdat uh, Duitsland helemaal in is. Het hele uh, Duitsland-beeld de in Nederland... is veel beter geworden. Om nee, het zo is. te zeggen, ik heb een hele uh, rare... of een rare, bijzondere beleefnis gehad... Die, ...zij zou so, uh, zeg maar tien jaar geleden mogelijk en uh, denkbaar geweest... ...bij de laatste voetbalwereldkampioenschap in Zuid-Afrika... ...en daar heeft Duitsland Nederlandse voetbal gespeeld... ...en Nederlandse we, we, klar, in Nederland, <laughs> met deutsche voetbal En wie klammatisch? Nederland, met Duitse voetbal. Yes. Maar wat heb ik daar beleefd? Ik was in Schreveningen, een van die mooie strandpavilloes daar... Duitsland gevoetbald tegen Argentinië. En Duitsland heeft 4-0 gewonnen. Duitsland heeft fantastisch gevoetbald. En al die Nederlanders zijn voor Duitsland geweest. Ja, ja, ja. Dat heb ik, heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ze Prinses Maxima hebben gezien. Yes. Juist, ja. yes. had ik al niet verwacht dat ze voor Argentinië zijn. Ja. Maar omdat Duitsland zo so mooi voetbal gespeeld heeft, zoals ik net zei. In feite hebben de Duitsers Nederlandse voetbal gespeeld. Namelijk aanvallen, aanvallen, mooie combinaties. En nog, nog een keer scoren, nog een keer scoren. En al die Nederlanders hebben voor Duitsland gejubeld. Ja. Nou, ik zeg, nou, ik heb kippenvel van gekregen. Ik denk, wauw, ja. wat een verandering in dit land. Ja, maar, maar, ja uh, ik ben zeer blij dat het inderdaad tussen Duitsers en, en Nederlanders goed is gekomen. Maar ik wil even herinneren, uh, aan een enquête geloof ik, Klingendag heeft gemaakt in medio jaren negentig. Waaruit bleek dat Nederlanders uh, negatief denken over Duitsers. Dat was toen echt in het nieuws. Mm -hmm. Maar wat is toen gebeurd? Onmiddellijk beide regeringen hebben een tafelconferentie uh, opgericht... Om die, om die kloof te dichten. En op dit moment uh, wordt niks gedaan aan de kant van de Poolse... Uh, Pools, uh, vooral Nederlandse regering... om de kloof tussen Polen en Nederlanders in dit land te dichten. Is het voor jou als Poolse correspondent... ja, je bent het wel niet meer voor een Poolse krant... maar kom jij makkelijk in contact, bijvoorbeeld hier in Nieuwsport, met uh, uh, parlementariërs of met bewindslieden... om hen daarover te interviewen... Or, hè, of misschien zelfs een beetje te pushen, een beetje te lobbyen. Lukt dat makkelijk? Zijn ze zijn nou, benaderbaar ik... voor je? Nou, ze zijn benaderbaar, maar ik ben niet persoon die gaat echt lobbyen. Dat zie ik niet als metaka-journalist. Maar dan is het goed, voor een goed diepte-interview? Nou, dat, uh, ze, ze komen zelf bij mij langs Ze melden zich voor een diepte-interview. Oh ja? Ja. En waar willen ze het dan over hebben? Willen ze uitleggen? Uitleggen, ja. Hm. Ik heb onlangs uh, wethouder Caracus zich bij mij aangemeld. Van Rotterdam? Van ja. Rotterdam, om uh, uit te leggen wat zijn standpunt is uh, voor alle Polen. In, uh, ja. Vooral in Rotterdam, maar dit is een artikel die uh, richt zich... Hij zich dat Polen in Nederland. Even over het aanzien van Nederland in Europa. Jij, bent, jij was een van de eerste journalisten... die op de hoogte was van het ongeluk van Prins Frizo. Dat ja, klopt. Wat heeft dat gedaan? Heeft dat de sympathie voor Nederland doen toenemen? Eigenlijk ja, dat was een hele golf van sympathie, met name in Oostenrijk. En ik ben al in de eerste instantie van mijn krant in Oostenrijk... die pressen in Wenen is dat, gebeld van de hoofdreactie. Je bent tegen Helmoet. weer hebben... Heel dreurig nieuws, maar ook heel belangrijk nieuws. We weten dat de Nederlandse Prins is verongelukt onder een lawine gekomen. Dan wisten we toen nog niet wie het was, welke Prins. Maar dat was alles, zeg maar, zo'n 2 uur 30, also om half 3 uur middags was het al. Hè? Dus de Nederlandse media nog helemaal niks erover. Nee. En een paar minuten later dan ben ik een weggebeld vanuit. Wien, en dan hebben ze gezegd, de weder 100.000% is Prins Frizo. Hm. Dus maar, wat ik wil zeggen is eigenlijk, uw vraag te beantwoorden is... Het medeleven in Oostenrijk was geweldig. Dus de hele Oostenrijkse bevolking heeft ermee geleefd. Maar dat geldt ook voor Duitsland, omdat die, die banden tussen de koninklijke familie en mm -hmm. Duitsland heel nauw zijn. Wie weet ja. allemaal, ik kom uit Dillenburg. Prins Klaus, Prins Willem uh, uh, en, en, uh. En die andere voorvaderen van de koninklijke familie, Hendrik... allemaal van Duitse afkomst verder. Dus die banden zijn zo nauw. Mee, met medeleven, met name in Duitsland en Oostenrijk, was geweldig... met dat vreselijke en tragische ongeluk van Prins Friso. En bericht jij dan ook over, behalve natuurlijk over het tragische ongeluk... over dat er zich hier dan weer een relletje ontpopt... rondom de berichtgeving in de Nederlandse krant... Daarover, ja natuurlijk, wat met NRC Handelsblad gebeurd is. Daar bericht jij dan ook over ja. in de Oostenrijkse pers? Ja, hebben we en ook En de Duitse gedaan. pers? en de Duitse pers. Mm -hmm. de pers, en de Luxemburgse en de Zwitserse natuurlijk. Het was, gewoon, het was gewoon ook een event, maar was eigenlijk een, een sidewalk. Hè. Het was zo'n beetje, zo'n spin-off van die hele zeg maar, ja. tragische, tragische ongeluk van Prins Frizo. Maar goed, dat was, om de media oogpunt, was mm -hmm. het natuurlijk ook belangrijk hoe men hier in Nederland ermee is omgegaan. Ja. Dat juist een zo als NRC Handelsblad op deze manier meneer Verslag heeft uitgebracht. Dus dat was natuurlijk onder media-aspecten ook belangrijk. Ja. Daar heb ik ook aandacht aan, besteed maar niet zoveel als nee. één, of, één of twee verhalen heb ik daar aan ja. gewijd. Waar Nederland nu heel erg mee bezig is, dat zijn die extra bezuinigingen waar ze in het Catshuis over aan het praten zijn. Nogmaals, tussen de 9 en de 16 miljard moeten we gaan bezuinigen. Van Rompuy, de voorzitter van Europa, zeg maar van de EU, die heeft eigenlijk zondag op de televisie gezegd, je moet niet zo zeiken. Je moet eens kijken naar andere landen, die hebben het veel Kijk zwaarder. Naar Griekenland. Om het even kort samen te vatten. Hè. Heeft dat de belangstelling van de media waar jij voor werkt? Moet heel daar veel belangst over heel ja? belangstelling. Dat uh, in de Europese Unie staat Nederland... saai aan saai met Duitsland. Dus Nederland en Duitsland zijn die twee landen in de Europese Unie. En zeker in de eurozone van de vijftien landen. En hoe landen, schrijf jij daarover? Maar ja, nou, hoe? Dat we samen optrekken in Nederland en Duitsland. Mm. En gewoon omdat we die, allebei zo sterk zijn, de, zijn ja, natuurlijk. Juist, Als een van de twee ineens een zwakke juist, broeder wordt, moet je het nog zien. Precies. En dat in elk ja. geval dat uh, wij voor die bezuinigingen zijn... dat we gewoon weer zeg maar, solide financiële toestanden in ons land willen hebben. Dus... Gewoon de Europese norm van 3% van het Bruto ja. Binnenlands product aan, schuld, aan staatsschuld moet dus halen. Dus eigenlijk zeggen jouw lezers, goed zo Nederland. Goed zo Nederland. Volhouden. Volhouden applaus. Hoe is dat, hoe is dat bij jullie? Ik nou, je hier veel over of interesseert je dat? Nou kijk, in Polen was ook een, een nieuws dat die extra bezuinigingen en de, de vraag of Nederland die die procent zou halen of niet halen. Maar uh, dat betekent alweer een uh, uh, deuken op de imago van Nederland. Dat ineens men wil uh, die 3% niet halen. Terwijl men daarvoor heeft gegaan met de Grieken. De had, ja. En de Grieken in het hoekje geplaatst dat ze fout bezig zijn. Hè? En nu eist eh, eh, Nederland alle begrip voor eigen problemen. Dus dat ja. is een dubbelzinnig. Nederland ligt niet krijg... lekker in Polen. Hè? Niet alleen door die polen zijn, maar, maar, maar volgens mij niet alleen in Polen. Ook in andere landen niet goed. Ook in, uh, in andere Oost-Europese landen, maar ook mm -hmm. elders in West-Europa. Mm -hmm. hey, maakt het ook, uh, uh, naarmate Nederland meer zeurt over die kortingen en probeert onder die 3%-grens uit te komen, dat de sympathie voor een land als Griekenland dan toeneemt. Terwijl toch de woede van heel Europa zich op de Grieken gericht ik, heeft, ik vind... omdat zij ons in die ellende. Nou, ik vind hebben. dat onterecht. Men moet uh, zich verplaatsen in de positie van de Grieken. Nee. Dat ze op dit moment in een onmogelijke situatie zitten. En Om... daar is meer sympathie en begrip voor. Naarmate Nederland meer is. Polen zou en zo altijd hebben sympathie voor de slachtoffers of mensen die in problemen zijn. Mm -hmm. ja. En ik denk dat we hier onterecht uh, nadruk leggen dat de Grieken zijn schuldig van alles. Zonder uh, steun aan Grieken... Uh, uh, uh, kan de Europese Unie ook niet verder. Nee. Zeg, we naderen het eind. Even een laatste vraag voor jullie alle, allebei. We hebben nog een minuut of vier, vijf voor. De Sunday Times had jaren geleden een pagina gereserveerd... elke zondag voor een buitenlandse correspondent. Die mocht daarin schrijven wat hij wilde. Het moest over Engeland gaan, maar hij kreeg volkomen carte blanche. Hij mocht, of zij mocht, het, het verhaal schrijven wat zij graag wilde. Welk verhaal zou jij over Nederland willen schrijven? Waar je anders... Niet hier in Nederland? Ja. Nou, natuurlijk, ik zou willen schrijven over uh, hoe gaat dat met uh, Polen, met Poolse migranten hier en alles wat uh, bij hun leeft. Maar dat kan je nou ook doen in jouw, op jouw samenleving? Uh, ja, maar... Uh, ja, nou ja, okay. dat is haar antwoord, dat zou maar je Maar ik wil graag in, een, een ruimte krijgen in, een, in een, uh, een krant die uh, grote oplagen heeft. En ik hoop dat dat uh, een, uh, met zou enige respons hebben. Mm -hmm. Ja. En Helmoet, als je zegt, het is niet waar je normaal over moet schrijven... verslag van politiek of wat dan ook, doe je ogen dicht... je denkt, Nederland, dit verhaal wil ik schrijven. Ik denk mijn uh, kop zal luiden... het Nederlandse onbehagen, een land in verwarring... Uh -huh. Dus Nederland, dan daar wordt dan wordt een artikel van een pagina of tachtig. <laughs> nou ja, misschien wel <laughs> in een boek. Wie weet. Maar in elk geval, uh, een pagina kan ik wel vinden... in, in, in de NRC Handelsblad, de Volkskrant Trouw... of noem maar op, een andere krant in Nederland. Uh, en ik denk wel dat ik dat echt een keer op een rijtje wil zetten... wat in de laatste, zeg maar zeggen, tien jaar. ik heb uh -huh. die eikpunt genoemd. Uh, de eerste eikpunt was natuurlijk die moord op Pim Dus wat sinds die, in de laatste tien jaar in Nederland... gebeurd is en veranderd is. En ik, denk, ik vind eigenlijk dat heel veel Nederland sinds die moord... Het opkomen van BIM Vertuin, die hele beweging van leefbaar Nederland in eerste instantie de lijst BIMVT. Dat heel veel Nederlanders de weg uh, kwijt zijn. En, en we, nog steeds. Bim, zeg en je, en nog, steeds, nog steeds, ja, precies. En dat gewoon dat Nederlanders wat BIM Fertuin toen heeft als eerste politicus hier in dat land, in dat mooie land, moet ik zeggen, een prachtige land, anders zou ik hier al lang niet meer wonen, euh, heeft vertolkt. BIM Fertuin was de eerste die dat Nederlandse onverhagen heeft vertolkt en naar voren gebracht. En heeft ook die debat weer helemaal vrijgemaakt in dat land. Dat vond ik heel positief. Dus echt euh, moet ik met Pim Fertuin voor dankbaar zijn dat hij dat gedaan heeft. En sindsdien waren dan ook, uh, zeg maar, uh, die maatschappelijke verhoudingen is een harde geworden. In Nederland is een harde land geworden, mm -hmm. niet meer zo soft. Het was vroeger een land van de softbouwer en nu is het gewoon eigenlijk. Als... Vind je, vind je het een beter dan het ander? Nee, ik vind eigenlijk Nederland is een normaal land geworden, een normale Normaal? Land, normale land, ja, En is het normaal goed. Normale land, normaler land, normaler Normale. ja. ja. landbouw. Over boeken geschreven, ik denk dat dat goed is af te sluiten met een mooie quote van een recente boek geschreven door, door Geert Maak. Hij heeft namelijk gezitten: We zitten als verstevd op een, een ijsschot. We weten niet uh, wat te doen en ondertussen varen we weg op de stroom. Mm -hmm. En we dat weten is... ook niet waar we naartoe gaan, wat we zelf willen. En dat is de kern van het probleem op dit dat moment is het beeld in Nederland. van Nederland. Dan wilde ik helemaal tot slot toch nog eventjes aan jullie vragen... want we zitten hier in het jubilerende perscentrum Nieuwsport. Het Vrije Woord wordt hier gevierd. Hoe pers en politiek hier met elkaar omgaan, Helmoet. Ook dat is uniek voor Nederland, heb je wel eens gezegd. Dat is uniek voor Nederland, daar ben ik ook helemaal trots op. En ik vind dat fantastisch hier dat... Uh... Dat hier, uh, weer heen Newsboard in Newsport zijn, dat, dat, is, uh, dat is de barkommand van de freier. Wat meer van ons, de beurtelde, best wel in 1925 opgericht, waar ik acht jaar lang voorzitter van was en ook hier een bestuur van Newsport. Dus ik heb er ook een beetje bijgedragen. hoop ik, omdat we van daar hier kunnen zitten. En ik moet zeggen het freier wat is in Nederland nog helemaal zeker. Dat is de belangrijkste verwovenheid. Dat is ook dat wat, wat BIM verteilt heeft sterk naar na, heeft gebracht. Dat een vrije debat wer möglich ist in das Land und dass sag mal, die, die Tabus von der sogenannten politischen Korrektheit geschlicht sein. Ja. ja, ik ben eens, uh, uh, Vrije Voort. En met, met name dat je hier makkelijk in aanraking komt met politici, met, met woordvoerders. Dat is iets niks uh, voor Oost-Europa, ja. ook voor Polen. Ja, dus dat is, uh, we zijn zeer dankbaar dat ja. dat zoiets nog steeds in Nederland bestaat. Al het geruid kunnen we horen dat het borreluurnaalt in Nieuwsport. Zo is dat. <laughs> Dit was de villa voor vandaag vanuit Nieuwsport. Helmoet Herzl, heel hartelijk bedankt. En Malgorzata, wat nou moet ik één keer goed doen, Boskarczewska Boskarczewka. Oké, okay, ook heel hartelijk bedankt. Morgen zijn we hier weer voor de laatste keer vanuit Nieuwsport vanaf half vier. En zometeen kunt u vanuit Hilversum luisteren naar het Radio 1 Journaal. Tim Overdiek zit daar als het goed is om ons te vertellen wat we daarin kunnen horen. We gaan veelvuldig schakelen, Tessel, met de mannen en vrouwen... die bij jullie in Nieuwspoort komen uitblazen na gedane arbeid. Het Haagse nieuws is nadrukkelijk aanwezig in onze uitzending. We hebben Kamerleden, ministers, staatssecretaris... over de meest uiteenlopende zaken. Dus dank... Voor jullie, voor het plaatsen van de sfeer en ook voor de inhoud... we nemen het ook verder via de verslaggevers... die voorbeelden zoeken bij die Haagse verhalen. En het verhaal dus van de staat naar de straat gaan brengen. de hoofdpunten van het nieuws, Raymond Seré. Radio 1, het NOS-journaal. Het kabinet probeert niet langer de politietrainingsmissie... in Kunduz uit te breiden. Het kabinet wilde bijvoorbeeld ook grenspolitie gaan trainen... en bovendien zouden er ook recruten buiten Koundoes moeten worden opgeleid. Maar PvdA, PVV, SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen de hele missie... en vooral GroenLinks en ChristenUnie hebben veel bezwaren tegen de uitbreiding. Waarschijnlijk stuurt het kabinet volgende week een brief... over het niet doorgaan van de uitbreiding naar de Kamer.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 Voor het eerst zijn hulpverleners de wijk Baba Amar... in de Syrische stad Homs binnengegaan. Hulpverleners hebben dagen op toestemming gewacht... maar werden tot nu toe steeds door de militairen tegengehouden. Volgens het regime lagen er in de verwoeste wijk nog mijnen... en die moesten eerst worden geruimd. En in grote delen van Duitsland is ook vandaag weer gestaakt. In de grootste deelstaat Noord-Rijn-Westfalen legden 30.000 ambtenaren het werk neer. In de deelstaat Baden-Württemberg bleven bussen en trams in de remise. En in Düsseldorf en Stuttgart waren protestacties. De bonden willen 6,5% meer loon. De Duitse regering vindt die eis onaanvaardbaar. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Het regenachtige weer zorgt voor iets meer drukte en langere files. De meeste vertraging zit nu bij Rotterdam en Utrecht. In totaal staat er 140 kilometer file... Langere files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Eembrugge en Hoevelaken 8 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam voor de alfred berkon Rode Reis ook 8. En op de A15 Europort Rotterdam... langsgebreide tussen Hoogvliet en Knopend Vaamplein over 8 kilometer. En op de A27 Utrecht-Breda... tussen Knopend Evening en Noordloos ook over 8 kilometer.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 Goedemiddag. De bezuinigingen op de kinderopvang... hakken er behoorlijk in bij crèches en naschoolse opvang. Dat zegt de brancheorganisatie. Ze waarschuwen bovendien voor de gevolgen voor de kinderen. Dat gebeurt in aanloop naar een kamerdebat hierover. Na vijf uur meer. Het kabinet heeft de uitbreiding van de missie... en Kunduz nu echt uit zijn hoofd gezet. Er is onvoldoende steun voor in de Kamer. We zijn in Oostvaarderswold. Er komt geen natuurgebied daar zoals was gepland. Zo de reacties. De Amerikanen jagen al een tijdje op de Oegandese rebellenleider Joseph Kony. Zonder succes, hij verschuilt zich ergens in de binnenlanden van Afrika. Een Amerikaanse organisatie probeert de wereld nu te mobiliseren via sociale media. Heeft dat nut bij zo'n zaak? Die vraag stellen we straks. We zijn er tot half zeven vanavond. Ja, het kabinet geeft dus op. Het probeert de politietrainingsmissie in Kunduz niet langer uit te breiden. Premier Rutte zei in december dat hij graag meer trainingen in Afghanistan wilde. Sinds die tijd probeerde het kabinet de Tweede Kamer te verleiden... daar toestemming voor te geven. Jeroen van Dommelen in Den Haag. Goedemiddag, Jeroen. Dag, Lucella. Ja, nog even, hoe zou die uitbreiding uh, volgens Rutte eruit moeten zien? Nou, Rutte liep daar dus rond in december... en was toen inderdaad ontzettend enthousiast over wat hij allemaal zag. Uh, hij vond dat Nederland hartstikke goed werk verrichtte... maar hij zag ook dat er flink wat Nederlandse trainers... Ja, toch minder te doen hadden dan gepland uh, toen de missie op papier uh, in elkaar werd gezet. En dus zei Rutte, nou kunnen we dan bijvoorbeeld niet uh, ook uh, recruten buiten koendo's gaan trainen? Dat was voorstel 1. En het voorstel 2 was, uh, je hebt ook een grenspolitie in Afghanistan. Uh, dat lijkt een beetje op uh, die uh, agenten die we toch al trainen, zei Rutte. Uh, laten we nou eens onderzoeken of we die ook kunnen gaan trainen. Allemaal onder het motto, die missie is best heel duur. Uh, laten we dan in ieder geval zoveel mogelijk uh, werk doen daar. Dus Rutte was enthousiast en zocht naar... Vorm om het uit te breiden. En die komt er niet. Waar loopt het duur op stuk? Nou, dat het toch gewoon echt niet lukt in de Tweede Kamer. Kijk, dat was natuurlijk al heel lang een, een toestand met die missie, omdat vooral GroenLinks en de ChristenUnie-partijen eh, die Rutte echt nodig heeft, omdat de PVV eh, niet meedoet. Uh, die partijen liggen al heel lang dwars. Die, aan het begin van de missie hadden ze ook al heel veel eh, mitsen en maren... maar ze hebben dan ingestemd met die missie. Maar toen Rutte begon over uitbreiding, ja, toen gingen de hakken in het zand. En toen is ze achter de schermen van alles geprobeerd. Het kabinet heeft allerlei voorstellen eh, richting die partijen gestuurd, geprobeerd ze te verleiden, geprobeerd ze onder druk te zetten. Van, laten we nou toch uh, uh, alles eruit slepen wat erin zit. Maar het lukt gewoon niet. En dat, dat was eigenlijk al een heel tijdje duidelijk. Maar nu uh, is het kwartje dan toch ook echt gevallen. En heeft het kabinet het ook ja, min of meer officieel uh, opgegeven. Dat komt te staan in een brief aan de Tweede Kamer. Die brief is er nog niet. Maar uh, wat erin staat, uh, dat weten we nu toch al wel. En daar staat dus gewoon in, ja, dat gaat niet. Die plannen van Rutte voor uitbreiding, die kunnen niet doorgaan. Dus er komt een mooie brief waarin staat, het is een fantastische missie. En we gaan hem gewoon uitvoeren zoals we hem bedacht hadden. Ja, en wordt Nederland dan de risée? van de NAVO, zoals vaak wordt gezegd in dit soort gevallen? Nee, valt denk ik wel mee. Kijk, uh, de, altijd zegt de NAVO... als jij meer wil doen dan je, dan je eerst beloofd had... en als je dat ook nog met veel plezier gaat doen... dan zegt de NAVO natuurlijk nooit nee. Dus dat is altijd welkom. Aan de andere kant, het is een hele kleine missie... en ook een uitbreiding op een hele kleine missie. Dan blijft het een hele kleine missie. Dus daar moet Nederland het niet in zoeken. Uh, uh, ja, Rutte heeft gewoon met twee werkelijkheden te maken. Het buitenland wil altijd meer. Maar nu heeft hij toch vooral met de Tweede Kamer te maken. En Rutte zei heel duidelijk toen hij aantrad met dit kabinet... Uh, we zijn een minderheidskabinet, we moeten eraan wennen... dat er wel eens een keertje iets niet doorgaat. Nou ja, hier heb je een overduidelijk voorbeeld. voorbeeld. Ja. Jeroen van Dommelen vanuit Den Haag. Het moest één groot natuurgebied worden, de Oostvaarderswold. Maar de Raad van State heeft een streep gehaald... door het verbinden van de gebieden Oostervaardersplassen en Horsterwold. Nadat het Rijk 240 miljoen euro terugtrok, heeft de Raad niet bepaald dat ook de provincie Flevoland... zelf niet genoeg geld heeft. En dat is een behoorlijke strop voor de provincie Flevoland. Gedeputeerde Mark Witteman begrijpt niet... dat het Rijk de geldschuld bij de provincie Flevoland laat liggen. Rijk heeft ons natuurlijk zeven jaar geleden wel een opdracht gegeven om aan het werk te gaan. En dat hebben wij gedaan. 60% van het gebied is aangekocht. En dat betekent dat Flevoland nu blijft zitten met een hele grote onbetaalde rekening. Uh, en het kabinet zegt van nou wij vinden nu bijna erinzien het toch niet meer zo belangrijk. Dus stop er maar mee. Uh, als de inwoners van de provincie Flevoland dat moeten gaan betalen dan hebben we een heel groot probleem. De zaak werd bij de Raad van State aangekaart door boeren uit het gebied. Voor het plan moesten 37 boerderijen wijken, 22 zijn er al verkocht. De mensen die er nog wonen, zijn opgelucht. Mara is ook door Dolle heen. De hond is ook door Dolle heen. Is ook blij. Ja, kom maar. Wat bent u aan het doen? Nou, ik ben ballon aan het ophangen. Het is uh, één uh, grote adrenaline stoot. Als je hier aankomt rijden, dan zie je de vlag al uithangen bij Jolanda van Beuzegem. Een van de boeren die op de nominatie stond om het hele boeltje te verplaatsen? Uh, ja, wij zouden eigenlijk helemaal verplaatst moeten worden, het hele bedrijf. Waar naartoe? Ja, dat wisten ze nog niet. Voor ons was nog geen, uh, geen duidelijke plek aangewezen in Flevoland. En als je verplaatst wordt, dan krijg je heel andere landbouwgrond. De landbouwgrond is hier heel jong, jonge zeeklei. Aardappels, uien, eh, granen en suikerbieten. Nou, de aardappels doen het hier fantastisch. Eh, je gaat het niet zomaar opgeven, echt niet. Nou, Het is nog ongelooflijk, maar... Uh... De boer zelf, die uh, gaat even naar binnen voor de lunch? Ja, onder andere en telefoontjes. Ja, want het staat woudgloeiend. Ja, besef is er nog niet helemaal, maar... Uh... Het is natuurlijk een raar gevoel dat je ongewenst ergens woont. Ja, en dat het je ook ongewenst het leven heel moeilijk gemaakt wordt door bepaalde mensen. Van de 24 uur had je denken, uh, was je er zeker 12 uur mee bezig. Even verderop bij boer Piet Hellinga. Opnieuw de vlag uit. Geen boeren overal aan? Het werk ligt even stil? Ja, het werk ligt zeker stil. Wij, uh, we staan op het punt om uh, naar het provinciehuis te gaan. Wij uh, zijn natuurlijk in een jubelstemming. Daar zal vanmiddag ook het een en ander besproken worden. We zijn hier bij uw woonhuis, maar dat is inmiddels verkocht. Wij uh, hebben dat uh, verkocht. Ik werd op de knieën gedwongen bijna om het te verkopen. Anders rechten resten er onteigening. Uh, maar er staat wel heel duidelijk een terugkooprecht in als het Oostvaderwold om wat voor reden ook niet door zou gaan. U zegt ik ben op de knieën gedwongen. Ja, je, je, de onderhandelingen zijn niet altijd leuk. Een ambtenaar die krijgt een opdracht mee en die doet iets en uh, die slaapt s'avonds net zo lekker. Maar voor ons heeft dat een hele hele grote impact. Ja. Hoe groot? Nou, ja, die, die is moeilijk uh, onder woorden te brengen, maar. Uh... Letterlijk bijna niet onder woorden te brengen. Nee. Wat uh, voelt u nu vandaag? Uh, ik voel vandaag een. Uh, een overwinning van de ruim 6 jaar strijd. Want hoe moet dat nu met u verder? Nou, ik, ik heb niet een ander bedrijf gekocht. Dus uh, ik heb de financiële middelen ook weer om dit bedrijf gewoon terug te kopen. Zelfde prijs? Nou, daar uh, wou ik toch even over praten. Ik wou, ik, wou, ik wou zeker niet meer geven. Even terug bij de familie van Beuzigem. Je hoort hier de vogeltjes gewoon. Ja, het is lente en dan is het heel druk hier in de tuin. Uh, er gebeurt altijd van alles. Het was dan ook wel mooi geweest als dit een enorm natuurgebied zou worden, toch? Natuur is natuurlijk heel erg mooi. Maar het terugkomen van de natuur... De Flevoland is, is drooggelegd voor voedselwinningen. Dat, dat is dus die natuur, dat is die akkernatuur. Wat willen we nu? Willen we alleen de natuur van, van de bossen of ook de akkernatuur? Zijn er hier kortbij boerderijen die al leeg zijn? Ja, die uh, hier verderop... Uh, er staat er één leeg en uh, aan die kant ook een aantal al. En, uh, voor die mensen ja, is het is... te laat? Ja, ik vind het moeilijk om voor hun te spreken. Hun hebben toen de keuze gemaakt. En, en misschien om ook niet te lang in die onzekerheid hoeven te zitten. Was dit het uw waard, zes jaar in onzekerheid? Ja. ja, misschien zie je nog enige twijfel. Maar omdat je het gewoon nog niet kan geloven. Maar dan denk ik zeker weten dat het het waard is. Ja. Die ballonnen? Ja, gaan we die uh, nu even ophangen. Bij de achterdeur, want er komen de meeste mensen komen toch via de achterdeur binnen. Zo. Nou, mooi gezicht, toch? <laughs> Jessica van Spenge op bezoek bij een paar blije boeren. De provincie kan niet meer in beroep tegen het vonnis, want zo zegt de Raad van State... het bestemmingsplan mag namelijk niet worden gewijzigd. Er is een wetsvoorstel om scheef wonen aan te pakken. En dat wetsvoorstel houdt in dat huurders met een inkomen... hoger dan 43.000 euro meer geld moeten gaan betalen. De Woonbond zegt dat de Belastingdienst de afgelopen weken... al inkomensindicaties heeft doorgegeven aan huisbazen... zonder dat er overleg met huurders. En die wet die is nog niet aangenomen. De bond noemt het schending van de privacy. En de oppositie heeft er ook kritiek op. Maar de minister van Binnenlandse Zaken, Lisbeth Spies, is het er niet mee eens. Wat ik in ieder geval aangeef is dat de Kamer tijdig geïnformeerd is over de voorstellen. De Kamer weet ook dat we ieder jaar per 1 juli huurverhogingen in Nederland doorvoeren. Huurders en verhuurders moeten zich daarop kunnen voorbereiden. En dat maakt dat nu dit wetsvoorstel er ligt... de Belastingdienst ook verhuurders in staat moet stellen om zich voor te bereiden op die aangekondigde uh, huurverhoging. En uh, we hebben keurig netjes binnen de wettelijke mogelijkheden die daarvoor zijn... Uh, uh, de Belastingdienst in staat gesteld om gegevens te verstrekken. Wat zijn die wettelijke mogelijkheden dan? Want mensen denken het gaat op 1 juli in. Hoe kan dat nou? Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door de beide Kamers van de Staten-Generaal. Dus dat voorbehoud, dat moeten we maken. dat heb ik ook altijd overal gemaakt. Maar er is in principe een meerderheid voor? Er is, zou je mogen veronderstellen, een meerderheid voor de voorstelling. het is een afspraak uit het coalitieakkoord. En dat maakt dus dat huurders zich voor moeten kunnen bereiden op een huurverhoging per 1 juli aanstaande. De Belastingdienst beschikt over inkomensgegevens. En de commotie die nu is ontstaan, die zou gelegen zijn in het feit dat de Belastingdienst van iedere huurder in Nederland nu ineens inkomensgegevens op straat gaat gooien. Nou, dat is beslist niet het geval. Het enige wat de Belastingdienst mag doen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 Absoluut niet aan de orde. Andrus de minister Ze heeft de Kamer beloofd op korte termijn met een brief te komen. Die uitvoerig zal ingaan op het onderzoek van Kennedy en van der Laan hierover. Barbara Terlingen sprak met minister Spies. Het aantal mensen dat een tijdelijk contract heeft neemt toe. En het aantal mensen dat een vast contract krijgt is sterk afgenomen. <treeks> Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is een regenachtige spits. Dat bij elkaar staat er nu al 185 kilometer file. De meeste vertraging zit bij Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is de aanrijding op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en de Evelingen staat 6 kilometer. Daar is de linkerreis ook dicht. Het is dus langzaam rijden stilstaan geblazen op de A15 van Europort naar Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Knopend Vaanplein over 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. De arbeidsmarkt is in beweging. Er komen steeds meer flexibele banen. Volgens een rapport van het UWV over de vacaturemarkt zijn in 2011 bijna geen nieuwe vaste contracten afgesloten. Het aantal tijdelijke contracten met een looptijd langer dan een jaar steeg juist met 62 procent. Hevert Verhulp, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA. U kent dit soort cijfers, weet wat ze betekenen. Als we kijken naar die cijfers, dan zien we dus vorig jaar dat 2000 mensen een vast contract in Nederland kregen voor onbepaalde tijd. Het jaar daarvoor waren het er nog 83.000. Dat is wel een hele scherpe daling. Dat is een hele scherpe daling inderdaad. Ja, de, de, de economische crisis zie je dus terugkomen op de, op de arbeidsmarkt. Ja, en uh, en Dat heeft alles te maken met de angst van de werkgevers om... Uh, om nu al uh, nou vaste verbindingen aan te gaan... terwijl ze nog niet zeker weten of de economie herstelt. Is dat de enige verklaring, angst bij werkgevers? Nou ja, Angst is misschien ook wat veel gezegd. Voorzichtigheid. Uh, ja, die voorzichtigheid is de belangrijkste verklaring. En, dan... en, en, en, en wat dat natuurlijk een rol speelt, is dan ook... de mogelijkheid die de arbeidsmarkt biedt... op het moment dat er heel veel sollicitanten zijn... en men uh, uh, als werknemer toch makkelijker moet, moet aanvaarden... dat er geen vast dienstverband wordt aangeboden... zullen werkgevers van die ruimte ook gebruik gaan maken. Handig gebruik. Ja, gewoon gebruik. Ja. ja? In deze tijden? Ja, in deze tijden is dat gebruik. En, en ach, werkgevers maken, maken van dat soort mogelijkheden natuurlijk gewoon gebruik. Zoals werknemers in goede tijden vaak gebruik maken van hun mogelijkheid... om een vaste arbeidsovereenkomst af te dwingen. Ja, het idee bestaat een beetje dat ook misschien werknemers het prettiger vinden... om een tijdelijk contract te, te krijgen. Maar dat is niet het geval, volgens u? Nee, dat denk ik niet. Er zijn wel veel werkers die ervoor kiezen om als zelfstandige te werken en zich dus laten inhuren. Dat zou eerder een bewuste keuze zijn dan het aangaan van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in plaats van een vaste. Nou, Daar zijn ook wel heus wel mensen uh, vast te vinden die dat meer op prijs stellen, maar dat lijkt mij een uitzondering. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft voor de werknemer veel meer voordelen dan voor de werkgever. En de werknemer is daar niet zo zwaar aan gebonden dat hij niet weg zou kunnen. En als er nu dan zoveel tijdelijke contracten bijkomen... zijn die contracten aan herziening toe... nu je een verschuiving ziet van vast naar, naar flexibel... of zijn ze voldoende bij de tijd? Nou ja, er vindt steeds meer plaats een soort, soort tweedeling op de arbeidsmarkt. Waarbij je ziet aan de ene kant dat werkgevers zeer hechten aan wat wel wordt genoemd de flexibele schil. Dus, dus ongeveer, uh, ik geloof dat het gemiddeld al ruim een kwart is van de, van de arbeidsovereenkomst in Nederland. Die, of van de arbeidskrachten in de Nederland die op een tijdelijke manier aan een organisatie is verbonden. En uh, daarnaast heb je dus een vrij grote grotere kern van of if, nou, tussen de, de, de, de 60 en de 80 procent werknemers die in vaste dienst is en die dus de, de kern van de organisatie vormt. Um, dat zijn wel ontwikkelingen die te denken geven over de, over de inrichting van de arbeidsmarkt en dus ook over de vorm van arbeidscontracten. Ja, want waar komt u dan op uit als u daarover nadenkt? Nou ja, op, op heel veel verschillende gedachten. Uh, het is vreemd dat werknemers die eigenlijk uh, in een, in een naardere positie zitten, werknemers in tijdelijke dienst, dat die zo slecht ja. beschermd zijn. En het is gek dat werknemers die toch al een, een comfortabele positie hebben, namelijk een arbeidsovereenkomst in vaste dienst, dat die eigenlijk een heel erg beschermde positie hebben. Je zou ja, maar dat hoort toch bij niet... vaste dienst? Ja, maar je zou natuurlijk ook je kunnen afvragen of dat nog wel terecht is, want de werknemers die in staat zijn om een arbeidsovereenkomst in vaste dienst af te dwingen, zijn over het algemeen de werknemers die die arbeidsovereenkomst nou juist niet nodig hebben, omdat ze zo'n gunstige, zo gunstige positie op de arbeidsmarkt hebben. En, en wat betekent dat dan als je een vast contract hebt, als u zegt, nou. Misschien moet je dat iets meer herzien, het, het, ten voordeel het voordelen, oh ja, favuren, zei, van de mensen die flexibel zijn. Ja, ik, zoals ik al zei, ik ben er aarzelend over. Want aan de andere kant is ook al uit onder, onderzoek gebleken dat werkgevers ook prijs stellen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Nou, juist om werknemers aan zich te binden. Want je wil, je wil ook niet dat werknemers als een soort duiventil in uitvliegen en uitvliegen vliegen en daarmee de, de, de kern van je organisatie uh, eigenlijk leeghalen. Dus dat is een probleem. En daarbij blijkt ook dat de ontslagbescherming als zodanig... want daar gaat deze discussie voor een deel dan over... er ook wel toe leidt dat er bestendige relaties... tussen werkgever en werknemer worden aangegaan... die voor beide partijen ook echt goed zijn. Met name de arbeidsproductiviteit stijgt toch echt... op het moment dat er een vaste arbeidsovereenkomst is. Dus, dus ik ben daar aarzelend over. Ik vind het lastig om, um, om te moeten constateren... dat werknemers die... Nou, om het maar plat te zeggen, in het hoekje van de arbeidsmarkt zitten... dus een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben... Of, of flexcontract waarvoor ze zelf niet gekozen hebben... dat die onvoldoende, althans weinig bescherming hebben... en een hele grote groepen die heel goed voor zichzelf zouden kunnen zorgen... eigenlijk heel veel bescherming hebben. Wat voor gevolgen zou het ook kunnen hebben voor mensen met een tijdelijk contract? Ik denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een, van een hypotheek. Nou ja, dat is dat met name... Um... Uh, dus, dus voor hun, hun, hun privé situatie is het lastig, voor de, arbeidsmarkt is het, voor de woningmarkt is het lastig. Het is ook lastig omdat werkgevers, het is bekend dat werkgevers die mensen in tijdelijke dienst hebben... minder investeren in die mensen in tijdelijke dienst uh, in, in termen van scholing en, en opleiding. En juist dat is ook op, op een arbeidsmarkt als die in Nederland al heel erg wenselijk. Dat dat meer zou gebeuren, die, die scholing. Omdat we gewoon toch echt in een kenniseconomie leven en werknemers dus... Nou ja vaak gedraind moeten worden. En als dat achterblijft, dan leidt dat uiteindelijk tot, tot verliezen op de arbeidsmarkt. En dat blijft nu achter? Is het dan zo dat als straks de recessie, als we weer betere tijden gaan meemaken... dat het dan weer gaat veranderen, die tijdelijkheid? Nou, ja, dat zou kunnen. Wat natuurlijk ook denkbaar is... en daar zijn er inmiddels ook wel wat onderzoeken naar gedaan... is dat je ziet dat de arbeid sowieso structureel verandert. De, de grootste ondernemingen in de wereld zijn de ondernemingen zoals Facebook... waar geloof ik 2200 mensen werken. Die digitalisering leidt er natuurlijk wel toe... Dat, dat de arbeid steeds iets minder nodig is. En de vraag is of dat uiteindelijk ook niet effect heeft op de hele arbeidsmarkt. Het antwoord daarop zal ongetwijfeld ja zijn. Maar hoe ver dat strekt, weet nog niemand. Dat gaan we zien. Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA. Dank u wel. Graag gedaan. Willemijn Ouber, goedemiddag. Hoi. Gerrit, uh, jouw collega had het gisteren over waterkoud. Gerrit ja, Hiemstra, klopt. dat was de merken vanochtend. Dus in ieder geval in dit deel van het land. Ja. Was het overal zo? Veel wind, vochtigheid? Ja, er waren, waren eigenlijk wel wat verschillen. Als je kijkt naar de minimumtemperatuur van de afgelopen nacht... voor het bijna min 2, voor 2 graden dus in Limburg. Terwijl in Groningen het bijvoorbeeld 3 graden boven 0... Uh, bleef. En als we kijken op klomphoogte, net 10 centimeter boven de grond, was het min 4 in Utrecht en ook in Twente. Dus, het, dus de verschillen waren behoorlijk aanwezig ja, afgelopen nee. nacht. En kunnen we meer koude nachten verwachten? Nou, er trekt nu een, een regengebied over. En als dat uh, voorbij is getrokken, gaat het daarachter opklaren. Dan komen we in polaire lucht uh, terecht. En dat is toch vaak wel wat koudere lucht. En betekent voor vannacht inderdaad dat het in het oosten van het land afkoelt tot zo rond het vriespunt. en zee niet. Het gaat te 4. Maar ik denk dat er nog steeds wel waterkoud zo uh, aanvoelen. Ook vannacht wordt het wat dat betreft niet echt prettig. En is het ook het beeld als je verder kijkt naar de week? Nee, eigenlijk niet. Het, het weer kabbelt een, een, een beetje voort. Vandaag dus heel veel regen. Morgen af en toe een bui. Kan af en toe ook wat hagel zitten. Daarna geregeld bewolking. En vanaf zondag lijkt het lente te worden. En de weermodellen zijn het ook redelijk met elkaar eens. Niet zozeer qua zon, maar wel qua temperaturen. Want toch een groot deel volgende week in de dubbele cijfers. Een groot deel van Nederland ook. En op de meeste plaatsen ook gewoon droog. Dus dat wat dat betreft wel echt lenteweer wat eraan zit te komen. Willemijn, hoe ben je? Wie in Oldenzaal is geboren, kan via DNA-onderzoek familie van meer dan duizend jaar geleden terugvinden. Bij de, de Plugelmus-basiliek zijn van de 8e tot de 19e eeuw ongeveer 30.000 mensen begraven. Omdat het plein opnieuw wordt ingericht, wordt die begraafplaats nu door archeologen blootgelegd. Van de skeletten en hedendaagse Oldenzalers wordt DNA-materiaal afgenomen. Colette van Dune op bezoek de begaafplaats. De archeologen die op het moment aan het uh, opgraven zijn hier... hebben speciale pakken aan, omdat het de bodem vervuild is. Met hele kleine mesjes, hele kleine penseeltjes... zijn ze skeletten aan het blootleggen. En het staat te kijken naar een, uh, een massagraf, zoals Gavin Williams... Uh, de, de, de hoofdarcheoloog hier uh, het noemt, van een vrouw met vijf kinderen... Het is moeilijk te, te, te, te zeggen of ze zijn familie, maar wat je ziet is dat die vrouw ligt heel bewust boven alle skeletten. Die voorste, dat was een kind hè, die heeft wel een, ja. een mooi gebit zeg. Ja, precies. En de kiezer, gaat u die... dus een tandje trekken? Ja, precies. We trekken drie kiezen uh, voor de DNA-monsters en de isotopmonsters. Er staan hier iedere dag natuurlijk ook mensen te kijken, want je kunt gewoon vanaf de straat die skeletten zien uh, liggen. Jullie zijn ook echt de Olde Zalers? Ja, dat klopt. Hoe ver gaat uw uh, familie terug hier? Ik weet uh, dat mijn opa uh, hier wegkomt uh, weg uit de Olde Zaal. En uh, die in het textiel heeft uh, gewerkt. Maar voor de rest uh, ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Dat... Nou, U kunt uh, DNA afstaan. En dan wordt, dat, uh, wordt er gekeken of dat matcht met het DNA van... Nou, bijvoorbeeld wel die mensen die u daar uh, boven de grond ziet komen. Ja, ik, ik ben wel uh, geïnteresseerd geraakt. Ik denk dat ik wel meer. ga doen. Dit zijn de klokken van de Sint plegelmus Basiliek. Op deze plek is waarschijnlijk altijd al een kerk gestaan. Vandaar ook die christelijke begraafplaats. En het DNA, wat in die kiezen wordt gevonden van die skeletten die hier nu blootgelegd worden, gaat mee met Eveline Altena naar het skeletloket. Ja, wat hoopt u er dan allemaal uit te halen uit die kiezen? Nou, heel veel. Maar voor Oldenzaal is uh, vooral de combinatie van het DNA-onderzoek met het isotopenonderzoek en het parasietonderzoek uniek in Nederland en eigenlijk ook wel in de wereld. Want wat krijg je dan te weten wat je anders uh, niet te weten komt? Uh, bijvoorbeeld met isotopenonderzoek uh, kan gekeken worden naar migratie. Zijn mensen gestorven op de plek waar ze geboren zijn of zijn er indicaties voor migratie? En waar komen die mensen dan vandaan? En uh, je, kunt het, uh, je kan het uh, dieet reconstrueren. Uh, hebben mensen bijvoorbeeld veel vlees of vis gegeten? Of juist meer groente en fruit? Zijn ze vegetarisch geweest of niet? En als je dat kunt combineren met de resultaten van het skeletonderzoek... bijvoorbeeld het geslacht en de leeftijd en uh, aanwijzingen voor ziekte... en met het DNA-onderzoek, dan kan je bijvoorbeeld kijken naar het verwantschap. Uh, als je al die resultaten kunt combineren, dan kan je natuurlijk veel meer eruit halen. En dan kun je gaan vergelijken. Hè? Hoe leefden zij? Hoe leven wij? En hoeveel is er veranderd in nou, uh, zeg uh, duizend jaar tijd. Nou, precies. En als je terug kunt kijken... betekent dat natuurlijk ook dat je tot op zekere hoogte vooruit kunt kijken. Um, want nou, we kunnen kijken naar bijvoorbeeld een aantal ziektes... die nu misschien meer voorkomen dan vroeger. Of dat een genetische oorzaak heeft... of, een, uh, of dat die oorzaak ligt in veranderende levensstijlen... of een combinatie daarvan. En daarvoor moet je natuurlijk inzicht hebben in, uh, in hoe het vroeger was. En dat kan je dus doen op basis van die archeologische skeletten. De Plagelmes Basiliek in Oldenzaal. Dan komen we terug op het wetsvoorstel om scheefwonen aan te pakken. Huurders met een inkomen hoger dan 43.000 euro moeten meer gaan betalen, is het idee. De Woonbond zegt dat de Belastingdienst de afgelopen weken al inkomensindicaties heeft doorgegeven aan huisbazen. Zonder dat te overleggen met de huurders. Minister Spies van Binnenlandse Zaken zei zojuist bij ons dat er niks onwettig is gebeurd. Joris van de Kerkhof, jij bent in Amsterdam bij een advocaat die namens de huurders hierover een zaak wil aanspannen. Ja, meester Meijering eh, achter de grote tafel eh, in zijn eh, kantoor... die heeft net een brief eh, gefaxt. doen jullie dat nog, geloof ik, hè? Faxen en ook per post verzonden. Aan de minister eh, Spies, maar ook aan de eh, minister De Jager... omdat het allemaal niet klopt wat er, wat, wat er eh, gezegd wordt door de minister. Het is gewoon veel te snel. Is te snel, is het weer niet goed. Wat is het punt eh, wat u in deze brief maakt, namens twee cliënten? Het punt is dat om inbreuk te maken op die regels van privacy een wet nodig is. Die wet is in de maak. Die is nog bij de Tweede Kamer niet eens in behandeling. En vooruitlopend daarop is al aan de Belastingdienst opdracht gegeven... om conform die wet al te handelen. En dat betekent dat de Belastingdienst informatie over iemands inkomen... aan verhuurders gaat geven, terwijl er nog geen wettelijke basis is. Kort geding. De minister heeft gezegd dat mag, want er is een, een of andere regeltje in de belastingwetgeving. Dat geeft de minister van Financiën de mogelijkheid om een uitzondering te maken. Dat klopt volgens ons niet. En we hebben de minister vandaag gevraagd dat te erkennen en op te houden. Anders kort geding. En nou, over een half uurtje zijn er kamerleden van het CDA en de Partij van de Arbeid in de uitzendingen die hier ook over praten. U zou hen dan ook willen oproepen zorgen voor dat het kort geding niet door hoeft te gaan? Als zij dat in hun macht hebben... Zij moeten dan uh, eigenlijk... Hoezo orgaan, hè? Tweede Kamer. Oh ja, dat is natuurlijk wel wat aan de hand is. Als ik Kamerlid zou zijn, zou ik zeggen, hoezo? Er moet een wet zijn, anders mogen we dit niet doen als land. Die is er niet. En waarom mogen we er dan wel op vooruit lopen? Dan moet het wel heel belangrijk zijn... Dat is niet zo. Bovendien staat niet eens vast dat die wet op deze vorm wordt aangenomen. Joris, wij gaan, nee, ja, we we van, uh, ja, wij gaan deze vraag van ja. advocaat Meijerink... direct naar vijven doorglijden. Jacques Moners van de Partij van de Arbeid... en Bas-Jan van Bochelhoven van het CDA. Tot zo. Schat, is er wat? Mm, nee hoor, nee. Is er iets op je werk? Uh, nee, niks aan de hand. Nee. Weet je het zeker? Uh, ik uh, nee...